Het thema van deze avond is wat moeten wij geloven. Er wordt natuurlijk ontzettend veel gesproken over geloof. Enorm veel gesteggeld tussen allerlei geloofsgenootschappen, kerken, noem maar op. En dan gaat het met name over van hoe komen wij in het koninkrijk van God. Er zijn enorm veel stellingen over. We moeten dit, we moeten dat, we moeten zus, we moeten zo. Ik wil er een aantal noemen. Er wordt gezegd je moet je bekeren, je moet je oude mens afleggen. Dat met name dus de reformatorische kerken zijn daar heel sterk in. Nee, je moet je bekeren. Leg je oude mens af. Maar dat is meestal niet voldoende. Want er wordt meestal wat bijgezegd. Je moet uitverkoren zijn. En wat is dat dan, uitverkoren? Dat is heel moeilijk. Want hoe kom je nou erachter dat je uitverkoren bent? Dat is echt een strijd voor ontzettend veel mensen in reformatorische kerken. Om erachter te komen van hoe weet ik nou dat ik uitverkoren ben. Dat is een drama. En dat meen ik serieus. Het is echt een drama. We hebben net gezongen... Al zo lief had God de hele wereld... Dat hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft. En ieder die hem aanneemt... Die is uitverkoren, toch? Ieder Niet? Ieder die gelooft. Wat? Wat, wat geloven dan? Het volgende. Och, mocht het maar gebeuren. Nee, dat hebben wij wat gehoord. Och, mocht het maar gebeuren. En verder deze niks. Ja, er werd wel in de Bijbel gelezen en er werd wel gebeden, maar het was eigenlijk heel leidelijk. Van ja, ja maar sluister, je kunt er eigenlijk zelf helemaal niets aan doen. Het moet allemaal van één kant komen. Andere geloofsgenootschappen zeggen, je moet het zondagsgebed bidden. Dan ben je klaar. Je bidt dat gebed één keer en je hebt het. En wat je daarna allemaal doet, dat interesseert eigenlijk niet zoveel. Als je dat gebed maar gebeden hebt. Anderen zeggen, je hoeft alleen maar liefde te hebben. God is liefde. We hoeven alleen maar liefde te hebben en dan hebben we de wet vervuld. Zegt Paulus ook. En ook er moet iets heel speciaals gebeuren. Voordat je dus tot geloof kan komen. Nou ik denk, dat heb ik ook wel eens tegen mensen gezegd. Iets specialer als wat er gebeurd is, zal er niet komen. Want het meest speciale is gekomen. Dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft... Om voor ons de toegang tot de vader weer te herstellen. Dat is zo ontzettend groots geweest. Dat is bijna niet te vatten. Of we kunnen dat vaak ook niet vatten. Dat is verschrikkelijk speciaal. En wat moet er dan nog meer gebeuren? Wat moet God dan nog meer doen? Als zijn eigen zoon sturen en ter dood laten veroordelen? Dan is het eigenlijk een soort blasfemie om te zeggen. Er moet iets speciaals gebeuren. Dat is verschrikkelijk. Want je acht eigenlijk het offer wat God gegeven heeft. Niet groot genoeg. En we moeten Yeshua aannemen. Daar wordt ook heel veel gezegd. Oké. Okay. Maar hoe doe je dat dan? En wat houdt het dan in? Is dat alleen zeggen? Is dat voldoende? Of moet er iets speciaals bij? Moet er een bepaalde hartsgesteldheid bij? Of moet je een bepaalde emotie voelen? Allemaal dingen die best wel bekend voorkomen. Maar waar je ook best wel wat vragen en ja, discussie over kunt hebben. Van hoe moet het nou, hoe zit het nou, wat zijn de achtergronden en helpt het ons. Nou, we gaan even kijken wat zegt Yeshua nou. Wat zegt Yeshua als eigenlijk de grootste autoriteit die hier op aarde rondgelopen heeft, wat zegt hij nou van wat wij moeten geloven en wat wij moeten doen. Want dat gaat het om denk ik. Matthäus 17, vers 15 tot 17. Dan komt er een man bij hem. Die heeft een maanzieke zoon, staat er. Ik denk dat hij epilepsie had. Als je dat goed leest, wat hij allemaal deed. Heren, ontferm u over mijn zoon. Want hij is maanziek. Hij heeft veel te lijden. Want dikwijls valt hij in het vuur en dik was in het water. Het is afschuwelijk. Ik heb het van dichtbij meegemaakt toen ik een jongen was. Een vriend van mij had zwaar epilepsie. Afschuwelijk om dat mee te maken... Zomaar vallen, schuim op zijn mond, noem maar op. is echt afschuwelijk om dat te zien. En dat doet je zeer. En dan ben je nog maar een vriend. En dit is een vader. En die vader leidt mee. Verschrikkelijk. En hij heeft gehoord over Yeshua. Die daar rondwandelt. En die daar allerlei mensen beter maakt. En hij besluit om dan naar hem toe te gaan. Om te vragen voor ontferming voor zijn zoon. En hij gaat het helemaal uitleggen. Wat er aan de hand is met die zoon. Om toch te proberen om Jeshua zo ver te krijgen. Dat Yeshua zijn zoon beter maakt. Nou er staat dan Heer, Kyrios, Heer, Meester. Rabbi zal die misschien gezegd hebben. En dan zegt hij er wat bij. Want het was niet de eerste keer dat hij hierover begon. Maar hij was er vaker over begonnen tegen de discipelen. Ik heb hem bij uw discipelen gebracht. Maar ze konden hem niet genezen. Het lukte hun niet. Afschuwelijk. En zo reageert ook Yeshua. Hij wordt er boos van. Oh, ongelovig en ontaard geslacht, zegt hij. Nou, dat is nogal wat, hè? Dat zijn dan die stippen die met hem mee, die hebben alles in de steek gelaten, zijn hem gevolgd. En hij noemt ze ongelovig en ontaard geslacht. Omdat ze niet in staat waren die zoon te genezen. En hij zegt erbij: Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Met andere woorden, ik kan het bijna niet meer. Het wordt me te Het doet een beetje denken aan Mozes. Hè, die op een gegeven moment ook zegt. Maar luister heer ik kan het niet meer. Het is te zwaar. En hij zegt tegen die vader. Breng hem hier bij mij. En dan zegt hij wat tegen die vader. Ja daar staat je verstand bijna bij stil. Hij zegt als u kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Nou dank je wel. Denk ik dat die vader niet vaker bezig is geweest om zijn zoon. ...op te dragen aan Yahweh... ...en gebeden heeft van... ...heer, is er dan geen genezing mogelijk? En hij wordt nu ontzettend op zich teruggeworpen... ...als Yeshua zegt... ...als je kunt geloven... ...alle dingen zijn mogelijk... ...voor wie gelooft. En die vader doet het enige juiste wat hij moet doen, denk ik. Hij zegt, ik geloof Heer, ...ik geloof echt, ik geloof... ...maar wilt u alsjeblieft... ...mijn ongeloof te hulp komen? Want blijkbaar is mijn geloof niet voldoende... En Yeshua die bestrafte hem. Niet die vader, maar de demon. Die ging uit van die zoon en het kind was vanaf dat moment genezen. Dus die vader, zijn gebed om het ongeloof te hulp te komen wordt verhoord. Geweldig. Maar ja, de discipelen zitten toch met een probleem. Want hun hebben ook geprobeerd. Maar het lukte niet. Dus komen de discipelen bij Yeshua... Wel toen ze alleen waren, dus de menigte was weg, die vader was weg, die zoon was weg. En ze vragen hem, waarom konden wij hem dan niet uitdrijven? En Yeshua zegt tegen hen, vanwege uw ongeloof. Nou, dat is ook weer hard hè. Zou hun echt ongelovigen zijn geweest? Dat geloof ik niet. Ik geloof echt dat het diepe gelovigen waren. En toch zegt Yeshua, vanwege uw ongeloof. Want voorwaar ik zeg u, als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: verplaats je van hier naar daar. En hij zou gaan. En weer, niets zou voor u onmogelijk zijn. Ik zei dat tegen Annemiek toen bezig was met het preek. Van nou, het is te hopen dat ze daar in Zwitserland niet te veel gelovigen hebben. Stel je voor, dan op een gegeven moment heel Zwitserland plat. Hè? Zou je het toch niet echt leuk vinden, denk ik? Maar het is, je kunt het niet voorstellen... Hè? dat als je geloof hebt als een mosterdzaad... dat je dus zegt tegen die berg... van val daar in zee en hij, hij is weg. Hij is echt gewoon niet meer. En als je dit leest... dan denk ik bij mezelf... Van, wat is er dan mis met ons? Dat wij tegen zoveel dingen aanlopen... en je hoeft alleen maar een geloof te hebben... als een mosterdzaad. En blijkbaar... hebben wij dat niet. En dan zegt Yeshua erbij... maar dit soort gaat niet uit... Dan door bidden en vasten. Dus blijkbaar is het ook een heel hardnekkig soort waar het over gaat. Een ander gebeurtenis, Matthäus 9, vers 20. En zie een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeien had, <coughs> kwam van achter naar hem toe en raakte de zoon van zijn bovenkleed aan. Dat is trouwens een verhaal wat je niet vindt in Lucas. En waarom niet? We missen niet op deze manier. Lucas was een arts. Het valt heel erg op dat Lucas niet schrijft dat zij al twaalf jaar van de medicijnmeesters geleden heeft. Blijkbaar was dat toen ook al, hè, dat de artsenij houdt zich toch een beetje elkaar de hand boven het hoofd. Maar zij kwam van achter hem toe en raakte de zoon van zijn bovenkleed aan. Er wordt heel vaak gezegd dat zij zijn sit aanraakte. En er gebeurt wat. Ze zegt bij zichzelf, als ik alleen maar zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden. Dus daar is ze van overtuigd. Dus voordat ze hem aanraakt, is ze overtuigd, als ik het aanraak, zal ik gezond worden. En Yeshua keerde zich om, zag haar en zei, heb goede moed, dochter. Uw geloof heeft u behouden. Dus niet, ik heb u genezen. Nee, hij zegt, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond. Dus echt op haar geloof is zij gezond geworden. Johannes 10, vers 34. Yeshua antwoordde hen: is het niet geschreven in uw wet? Ook zo opmerkelijk, hè? in uw wet. Ik heb gezegd, u bent Goden, En dat staat dan in de psalmen. Als de wet hen goden noemde, tot wie het woord van God kwam, en aangezien de schrift niet gebroken kan worden. Ik denk dat dit een hele belangrijke zin is. De schrift kan niet gebroken worden. En de schrift was het Oude Testament, want het Nieuwe Testament was er niet. He. Ook de Evangeliën waren er nog niet. Zegt u dan tegen mij, en dan gaat het tegen de fariseeën en de sadduceeën. zegt u tegen mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, u last het God, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon. Dat klinkt ontzettende verbazing uit door. Hè? Dat hij zegt, van, waar hebben jullie het over? Het staat in de wet. David zegt het zelfs. Ja? En ik neem het over en dan word ik vervolgd. Dan krijg je een heel belangrijk stukje. Hij zegt, als ik niet de werken van mijn vader doe... Geloof me dan niet. Geloof me dan gewoon niet. Want dan ben ik blijkbaar niet goed bezig. Maar... Als ik ze wel doe en u mij niet gelooft, geloof dan de werken. Dus wat je ziet, hè, en dat zie je dagelijks. Opdat u erkent en gelooft dat de Vader in mij is en ik in hem. Het stond allemaal beschreven. Hè? Het was allemaal voorzegd wat hij zou doen. En hij doet het. En toch zeggen ze van, nee we willen niks met je te maken hebben. Vandaar dat hij zegt, geloof dan alsjeblieft de werken. Daar is over geschreven... Je ziet dat ik ze doe en je zou dus tot erkenning en geloof moeten komen dat de vader in hem is en dat Yeshua in de vader is. Hij kwam tot het zijne, Johannes 1, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat moet ontzettend pijnlijk zijn geweest. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En dat is dan in de naam van Yeshua. Dus allen die geloven in de naam van Yeshua en die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Die niet uit bloed, nog uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Nou, dan heb je eigenlijk toch een soort probleem. Want hier staat allen die hem aangenomen hebben... En dan zou je zeggen, dat is toch uit de wil van de mens, die in zijn naam geloven. Dan zou je zeggen, dat is toch ook de wil van de mens. Maar Yeshua zegt toch wat anders. Het is niet uit bloed, het is niet uit de wil van vlees, en ook niet uit de wil van de man, maar ze zijn uit God geboren. Johannes 5, vers 46 zegt hier ook iets heel erg belangrijks. Want als u Mozes geloofde, en Mozes is echt dus de Torah, de vijf boeken, dan zou u mij geloven. Zo simpel is het, hè? Als je Mozes gelooft, dan zou je mij geloven. Want hij heeft over mij geschreven. Hij heeft over mij geschreven. Dan heb je het over Mozes, hè? De basis van heel de Bijbel. Maar als u zijn schriften niet gelooft, zegt hij, hoe zult u mijn woorden geloven? Dat is dus niet mogelijk. Dat zegt Yeshua. Dus als je de Torah niet gelooft, en geloven is ook doen, dan geloof je hem niet. Het een kan niet zonder het ander. Dat zegt Yeshua zelf. Ja, ik vind dit zo ontzettend sterk. Van hoe kun je dat toch hier tegenin? Hoe kun je dat toch zeggen? Moet luisteren. Paulus die gaat hier dwars tegenin. Paulus die zegt. Joh. Het, het, het, dat, dat, dat geldt niet meer. Dat kun je aan de kant gooien. Want wij leven nu in 2016. Hoezo? Wat heeft dat ermee te maken jongens? Helemaal niets. Wat Yeshua zegt is nog even waar. Als 2000 jaar geleden toen hij dat gezegd heeft. Als u zijn schriften. De schriften van Mozes niet gelooft. Hoe zult u mijn woorden geloven? Handelingen 24, Paulus. Maar dit erken ik, Paulus, voor u: dat ik volgens die weg, die zij secten noemen, op die manier de God van de Vaderen dien. En dat ik alles geloof wat er in de wet en in de profeten geschreven staat. Nou, dat is toch wel een probleem, hè? Als je dan zegt van, mijn sluister, Paulus heeft gezegd: de wet geldt niet meer. Hoe komt het dan dat Paulus op het moment dat hij dus gearresteerd wordt en dat is dus nadat hij al die brieven geschreven had. Dat Paulus dan dit zegt, nou dat vind ik ontzettend vreemd. Dus ik denk dat Paulus toch iets anders bedoeld heeft met die brieven. Dat het niet zomaar, want hij verdedigde zich en zegt, ik heb niet tegen de wet van de joden, niet tegen de tempel en ook niet tegen de keizer enige zonde bedreven. Met andere woorden, hij heeft niet ingegaan tegen de Torah en tegen de profeten. En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, was Hilde toch graag dat hij dus voor het tribunaal kwam, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan en hij probeerde hen, van smorgens vroeg tot s'avonds laat zouden wij zeggen, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten te bewegen tot het geloof in Yeshua. Te bewegen tot het geloof in Yeshua. Dus hij deed het niet uit het Nieuwe Testament. Want dat was er helemaal niet. Nee, hij sprak uit de wet van Mozes en de profeten. Romeinen 3. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt... Zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Opdat elke mond gestopt wordt... En de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Dus de wet, nogmaals... Is dus voor de hele wereld. Waarom? Omdat hij doenwaardig wordt voor God. En waar is dat nou de reden van? Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Nou, dat onderschrijven wij ook, dat het niet zo is. Wij worden niet gerechtvaardigd door de wet. Door de wet is immers kennis van de zonde. Hoe kan ik nou weten dat ik iets verkeerd doe, als er geen wet is? dan is er niks meer verkeerd, want de wet is er niet. Nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Nou, dat is duidelijk, denk ik. Hè? Yeshua is gekomen en die zou dus de gerechtigheid van de wet doen. Romeinen 3, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn, Yahweh, genade. Dus niet de genade van Jeshua, Je, van maar de genade van Yahweh. Door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Ik krijg een hele moeilijke zin. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden, die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Dan gaat het dus over eigenlijk al de geloofshelden uit het oude testament, die dus gepleit hebben op de belofte die tot vervulling zouden komen in Yeshua. En op grond daarvan heeft God besloten alle zonden voorbij te laten gaan onder zijn verdraagzaamheid. Dus ze hebben eigenlijk al rechtvaardigheid verkregen door het geloof in iets wat nog niet plaatsgevonden had. Dat moest nog plaatsvinden. Maar toch zegt God, ik geef jullie rechtvaardigheid omdat ik weet dat het plaats zal vinden. Omdat ik het beloofd heb. En waarom deed God dat? Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig degene die uit het geloof in Yeshua is. Mooi hè dat hij dus iets belooft dat hij de mensen die daarin geloven rechtvaardigheid geeft en dat hij daarmee zelf zijn eigen rechtvaardigheid bewijst. Ik vind dat zo ontzettend mooi opgezet hè. Want dat Paulus kon zo ontzettend goed analytisch dingen op een rijtje zetten. Dat deed hij in die tijd zodat hij zelf rechtvaardig is. Maar ook rechtvaardig degene die uit het geloof in Yeshua is. En dat waren ook alle geloofshelden uit het Oude Testament. Want die hebben er naar uitgezien en geloofd in de belofte die de Vader had gegeven. Waar is dan de roem, zegt Paulus? Ja, er is geen roem. Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Want door de werken van de wet wordt geen mens gerechtvaardigd. Romeinen 3 vers 29. Of is God alleen de God van Joden en niet ook van heidenen? Ja, ook van heidenen zegt Paulus. God dank. Daarom staan wij hier denk ik. Het is toch immers één en dezelfde God. Die besnedene rechtvaardigen zal uit het geloof... En onbesnedenen door het geloof. Nou, wat is het verschil? Ik kan er niet, eerlijk gezegd niet uitkomen. Dus als iemand het weet, hoor ik het heel graag. Wat is nou het verschil uit het geloof en door het geloof? Het enige wat ik kan bedenken, is dat de besnedenen uit de joden waren. Dus dat die zeg maar, dus eigenlijk van jongs af aan erin opgevoed zijn. En vandaar misschien uit het geloof. En dat de onbesneden ineens erin komen en dan doet maar... Ik vind het een beetje een hersenspinsel. Dus ik wil heel graag, uh, ja, als iemand het weet, hou ik mij aanbevolen. Want ik vind het wel interessant eigenlijk. Doen wij dan door het geloof de wet niet? Want dat wordt gezegd. Wij geloven, de wet heeft afgedaan, we hoeven de wet niet meer te volgen. Dus dat is een vraag die Paulus zich ook stelt. En hij zegt volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet... En waarom bevestigen wij de wet? Omdat het de wet van Yahweh is, onze vader in de hemel is. En wij houden zoveel van hem, dat wij gewoon willen doen wat hij van ons vraagt. En hij heeft alles keurig opgeschreven en laten opschrijven. Het kan er niet zonder, het kan er niet, je kunt er niet zeggen. Heer, wij geloven en we doen de wet niet meer. Samenvatting. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft, dat zegt Jeshua geloof als een mosterdzaad verplaatst bergen. Zegt ook Yeshua. Ik geloof heren. Kom in te hulp. Dat zegt die vader. En dat werkt ook blijkbaar. Uw geloof heeft u behouden tegen die vrouw. Die al twaalf jaar bloedvloeide. Geloof dan de werken van Yeshua. He? Geloof het niet eens in zijn woorden. Maar geloof dan de werken van Yeshua. Kinderen van God zijn degene namelijk die in zijn naam geloven. Als u Mozes geloofde zou u mij geloven? Alles geloven wat de wet en de profeten zeggen. Geloven in Yeshua. Dat is weer iets anders als in zijn naam geloven. Dit is geloven in Yeshua. Geloven in het bloed van Yeshua wordt ook aangehaald en gerechtvaardigd door het geloof. Nou dan zie je dus dat er dus het geloof is niet zomaar één ding. Het is eigenlijk een soort diamant met ontzettend veel facetten waar je eigenlijk van verschillende kanten naar kan kijken. Dus als iemand zegt, ik heb geloof, dan zeg ik, ja, wat voor geloof dan? Want blijkbaar heeft dat zo ontzettend veel facetten. En dit is wat Yeshua zelf zegt, hè? Dus geloof is niet zomaar iets, één dingetje wat je kan zeggen. Nou, dit heb ik en ik heb het. Nee, het is veel groter en veel omvangrijker als wat wij denken. En verder, staat er in Romeinen 10 vers 17, zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Nou, dat is heel mooi, Paulus. Het woord van God, dat was het Oude Testament, want het Nieuwe Testament was er nog niet. Dus hij heeft het gewoon over de Torah en de profeten. Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Dat zegt Jacobus in 2, vers 17. Nou, dat is raar, hè? Dus je hebt het geloof, maar als je dan geen werken hebt, dan is het in zichzelf dood. Dus dan heb je niks aan het geloof. Dus het moet ook weer gestaafd worden door werken. En wat voor werken dan? Staat dat dan los op zich? Nee, de werken die zijn gebaseerd op de Torah en de profeten. Ieder die gelooft dat Yeshua de Messias is, is uit God geboren. Dat zegt 1 Johannes 5 vers 1. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, dat is dan Jahweh, heeft ook lief wie uit hem geboren is. En dat is ook weer Jahweh. Dus het is allemaal aan elkaar geknoopt... ...en met elkaar verbonden. Als u met uw mond... ...Yeshua beleidt... ...en met uw hart gelooft... ...dat God hem uit de doden heeft opgewekt... ...zult u zalig worden. Romeinen 10 vers 9. Dus dat is ook weer een actie... ...en geloof. Hieraan leert u de geest van God kennen... ...elke geest die beleidt... ...dat Jezus Christus in het vlees gekomen is... ...is uit God. Dus je kunt niet beleiden... Dat Yeshua in het feest gekomen is. als je niet uit God bent. Dat is blijkbaar onmogelijk. 1 Johannes 4, vers 2. Al die beleid dat Jezus de Zoon van God is. en er staat niet dat Jezus God is. de Zoon van God is. God blijft in hem en hij in God. 1 Johannes 4. Wie in Yeshua gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dus dit gaat over de naam van Yeshua, Johannes 3 vers 18. Amen.